In het centrum van Zandvoort. Bijzonder goedenavond. Vandaag zaterdagavond, mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere zaterdag tussen 9 en middernacht. Een mix van dance en RB in het eerste uurtje. En het tweede uurtje van DJ Mausom. Met zijn Global House van het tweede en het derde uurtje. Zaterdagavond, de Nightwalk. Een paar weken lang moest je genieten van. Uh, ja. oude afleveringen. Herhalingen moeten we dat noemen, hè. Wel met de verhuizing van Zivem naar een nieuwe locatie op de tolweg. in zand uh, Ja, was er geen plek op de zaterdagavond voor mij om een programma te maken. Want ja, de studio was druk aan het uh, verbouwen. Alles werd verbouwd. Dus uh, ja, dan zou ik in de weg gaan zitten. En zaterdag uh, zijn de meeste mensen vrij. Dus s' avonds dan gaan ze eventjes stevig de keer. Maar de studio is helemaal klaar. Vorige week zondag hadden we de opening. En uh, ja, we zitten er nu weer bijna een week. Voor de muziek als opening van uh, The Ambra Futuring. Brazita met Sam Boulamer. Nieuwe muziek, zomerse muziek. Want ja, de zomer is sinds vorige week begonnen. Alleen nu moet het weer nog eventjes echt zomers blijven. Niet af en toe een dagje mooi weer en dan weer slecht weer. Maar we wachten nog steeds op die zomer die eindelijk gaat komen. En dan gewoon non-stop een paar weken lekker weer. Want anders moeten we gewoon het land uit, hè. CFM Zandvoort, de komende uur. Nieuws over Fat uh, Joe, Jessie J. En uh, een kleine voor uh, Kanye West en... Uh, er is muziek van Wax, P. Rosanna. Grote hit in Nederland en ook in het buitenland. En hebben heeft er een nieuw plaat van gemaakt? er er zelfs twee gemaakt? Dat moesten we eruit kiezen. Ik heb toen Brush uitgekozen. We worden nu hier op CFM Zandvoort in de Nikewalk. Een bijzonder goede avond. They say a man's home is his castle. So at home, man is king. But what's a home or a castle? Without a queen Now when a man and a woman fall in love It's like a beautiful gift from above But bitches be trippin' like they lost their damn minds. I ain't sayin' stop fuckin' with these hoes But come on, player, look for the signs. What happened here? Right below my cabinet mirror There used to be two brushes Now there's three toothbrushes I never said I was a mathematician But from now on she gon' have to ask permission If she wanna leave shit here What's this here? It's a brassiere, gotta get this clear Run about the bathroom cursing off a storm Didn't see there was a purse up on the floor My foot gets caught up in the scrap, splat, I fall flat On my back and the purse gets emptied all over the ground And now it's tampons everywhere rolling around Damn, this is getting out of control She really needs to slow her up. She love me, she love me, she love me, she love me too much I'm still left out. She left, that, she left it, she left her fresh She left me, she left me, she left me She left it, she left it, she left it Yo, fresh. I come home and you're on my couch Go back to your mama's house I just wanted to relax and unwind on it You laid out smoking weed, drinking wine on it This ain't what I wanted And the lease only got just one name signed on it And that's mine on it, not yours It'd be different if you were my floors Take out the trash, do something Every day you the opposite of hustling Doing your nails is not a part time job. She let me, she let me, she let me, she let me, she let she she let me, she let me, she let she me, she me, she had a house key she took it down my pocket and she copied it without me at that home depot store now i'm never lonely no more she's here whenever she likes every day every night and i just need my privacy i doubt that she's trying to spy on me she probably I just wanna be by my TV do watch it free. I love when she's on top of me, but that don't give her no rights to my property. I'm glad you're concerned with dental health care, but that's the end of the discussion. Brush them elsewhere. God, this girl's driving me bananas. The only solution I can think of is to dance Spot, man. I'm going to this house right now after that half mile walk and giving her a piece of my mind. Oh, I'm so glad you're home. My T-Bone sex in the city so we can watch it as soon as we got oh, here. mad, you know, baby. I spilled a bottle of nail polish leaves on your laptop. I got an idea for a fun project this weekend. Let's paint the bathroom walls pink. Oh, BFM's Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. We used to be ripped Oregon City, Huging Jasmine, met het nummer Real. En daarvoor worden we Wax, de opvolger van Rosanna. En dat is uh, Toothbrush. Nou, heb heeft er officieel twee. En ik denk, ik moest kiezen. En dit vond ik persoonlijk de leukste plaat. CFM's antwoord: de Nightwalk. Ik heb even nieuws over Joseph Cartanena. Coast staat vast voor tenminste de komende vier maanden. En uh, je zal denken: hoe de fuck is dat dan? Nou, je kent hem waarschijnlijk als Fat Job. De naam waaronder, die je waarschijnlijk beter kent. Hij moet vier maanden de bakken omdat hij vergeten was om belastingen te betalen. En hij was gewoon dik te laat. De Amerikaanse Belastingdienst was het niet zo eens met die ruim 1 miljoen dollar aan gemiste inkomsten. En besloot hem voor een rechter te slepen. De oude rapper had al toegegeven schuldig te zijn aan belastingontduiking En moest na zijn celstraf ook nog eens een boete van 15.000 dollar ophoesten. Pittig, maar Joe komt nog goed weg. Hij had ook twee jaar en een boete van twee ton kunnen krijgen. En zijn periode van vier maanden achterover zit op je luie reet. Het gaat allemaal beginnen op 26 augustus. Zie je van hem zandvoort? Zaterdagavond. Straks heb ik nog een paar leuke feestjes voor je in de partyupdate. update. Die is muziek van Paul Alkenvold. Ooit de nummer 1 DJ van de wereld. Jaren geleden. Voordat Chesto populair werd. Toen heb Chesto om van die troon afgetrapt. En uiteindelijk is Chesto er ook vanaf afgetrapt. Hè? Paul Alkenvold heeft een nieuwe plaat gemaakt. Samen Dysfunction, Futuring, Spitfire. Met The Beautiful World door het nu hier op de radio. Oh, you have dialed has been changed Radio Mario Zone Ford. Radio Mario Zone Samen met Dimo, met Let's Group Daarvoor Little Mix, met daar ook een oud nummer in een nieuw jasje. Samen met Miss Elliot, Hey How you Doing. En ook hoor die muziek de laatste verscheiden van Paul Alkenvol. Samen Dysfunction, Fusing Spitfire met Beautiful World. Steve M. Zandvoort, de party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vanavond. Nou, als eerste beginnen we even met de uh, Escape in Amsterdam. Vanavond 29 juni 2013, Brainwash. Begint normaal om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Die is uh, 16 euro. En wat krijg je allemaal aan ons? Natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En, en dan doen we doen het vanavond samen met Firebeats, MC's Marble, PJ En Van 11 tot 5. Kan je lekker uit je dag gaan Brainwash in the escape in Amsterdam. En vanavond in de Melkweg. Het wekelijkse feestje Encore. Begint om, uh, pak hem weg, uh, pak hem weg. 1 minuut voor 12. Dat duurt het duurt tot 5 in de ochtend. Vindt allemaal plaats in de Melkweg. Feestje Ancorde iedereen is 10 euro. En dan krijg je DJ Irwan, DJ Prime en DJ Wax Friends. En de host is Ron. En uh, voor de duidelijkheid, het is een hip Iedere zaterdagavond de encore dus in de Melkweg in Amsterdam. En vanavond in Paradiso, Awakenings Festival, de Afterparty. Begint allemaal om 11 uur. Nu tot 5 uur in de ochtend. Met eronder al van Pol, Joris Vorn, Adam Bayer, Marcel Detman... Melon, Matthias, Kaden en Lavondel. En menu. Dat allemaal vanavond dus in Paradiso. Awakening, Festival, The After Party. En ik had op die kaartje, want ik krijg net te horen dat feest is uitverkocht. En vanavond in de Sand in Amsterdam. Bunny Printer. Dat is onder andere met DJ Moortje, DJ Wax Friends. DJ Orlando. DJ Pack. DJ Fresh. The Freshman. En nog veel meer rassinkjes. In vanavond, Panny begint om 11 uur. En het duurt tot 5 uur in de ochtend en de intree is uh, 15 euro. En vanavond in Air, Can You Feel It? Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend, de intree is 25 euro. Wat krijg ik voor die 25 euro? DJ Jean, Mike Scott, Brian S, Jerry Black. En voor meer info, check even air.nl. Dat vind je al die informatie over het feestje. Can you feel it in air vanavond in natuurlijk Amsterdam. En vanavond natuurlijk, ja. groot feest in de Kuip. Feestje Mysterious is er vanmiddag om 2 uur begonnen. En het duurt om tot 11 uur vanavond. onder andere Sidney Samson, Billy the Kid, Mark McRowland... Gregory Salto, Alvaro, Vata Gonzalez, MC Chen, Benny Rodriguez... Becky Beck, Baggy Bag, Beach en nog veel meer. Dat in de Kuip, wat al bijna afgelopen is. Maar ik heb net even gebeld en uh, ja... Groot succes, we kijken allemaal. Het feestje Mysterious, wat nog tot een helft uur vanavond duurt. En vanavond, hier in Zandvoort, Club Exposure. Het feestje Hardstyle. voor meer info check even clubexposure.org. En dan vind je al die informatie. Voorheen moest ik altijd zeggen, hier aan de overkant. Maar als je aan de overkant uh, terechtkomt, dan zijn de buren waarschijnlijk niet zo blij. Want we zitten hier gewoon in een woonbuurt. En er is geen kroeg te vinden. TVM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand. Door de duinen en het centrum van Zandvoort. Ik heb nog een laatste feestje. Duurt nog tot 12 uur, dus misschien dat je nog even snel een bakje kan doen. De Buddha at the Beach Dance Party is om half acht begonnen. Duurt tot 12 uur. De locatie, de haven van Zandvoort. Dat is natuurlijk bij strandafgang Paulus Lood, nummer 9. En voor meer info moet je even kijken op buddhadance.nl. En daar vind je al die informatie. Ja, vanavond een beetje een uh, rare volgorde. Maakt allemaal niet uit. Vanavond in, uh, in de stalker in Haarlem. Het feestje hip en hop. Voor meer info check clubstalker.nl En wat kan je verwachten? Abstract, kleine donderstenen, Aram, Me Magic. Vanavond dus in de stalker. Het feestje hip en hop. Tot zover de parties. Terug naar de muziek. Jerome Robbins. De samen met de Dolly Rockers met What About My Love. De avond, Dan's Night. Dan's Night. Bas, man, wat is De DNA snijdt. Ga ga ga de ga waar de ga ga ga ga Whisky, India, whisky of nicknames zijn groen als pak ik alvast man. Wat dat is een kak is, dumbo swag, Zit je moed is een hark is zelf onhoofd. Nikka doe gimmel, val even dood of dat soort dingen. Ah rest in peace, swim in urine. Kleine shoutout naar de machine. En een kleine shout-out, nee, doe een begloten. Nou, je moet het in het blootje. Ze is niet echt mijn type hoop, maar eh. Wel wiepen, uh, jullie niks zijn dommetjes dus laat me afsluiten met een sommetje Geen zorg, uh, ik ben snel plat Wie wat plus zijn is ontelbaar Ey, ey, die zes Dit is, de fuck de fuck de, de er is één eind Twee D al nog Dit is de fuck fuck hier is an nog één. Wij days van deze vier. Vijf zes fuck de fuck de volgende. Ik gaat die lekker, u ziet het zou. Het nieuwe fout. Gaat opnieuw omhoog. Voor al jou, invouw, niet fout. Ik eis dingen als kunstzaatsen. Stijzielijk als kunstzaatse. Outfit strak als kunstzaatsen. Laat me even in je uh, schaatsen. Exemplaris, formularis. Een hoop loop, de formularis. Gele wervel op het de stond tenaris. Banaan in mijn oor. Comentanie. Jasje, jasje, pinnen pasje. Glitter drankje in het handje. Buitenlijntje, binnenlijnje, pimpendansje. In het bransje we, we, in het bransje week we, in het bransje week-week, in het bransje week we, in het week 2, 3, 5, 6. Dit de fuck the fuck the fuck meuk. Er is geen 1, 2, 3, 4, 5, 6, nog The fuck the fuck the fuck It yeah, is no aim, right? This is we foundation piece. Five sets of hearts are This the fuck the fuck the formula. It is This Five This yeah. the fuck the fuck the formula. It is no angel, This is the foundation piece. Five sets of hearts are This the formula. Iedereen in mijn slip zien mee. Teleperiodieke systeem. Niks op het element, je slap. Hoe op ziet het je moeder in de klap Komp in de nacht gaan slapen in de De oplossing van de volkuren. Molekules zonder slipuren. week. ...artiesten samen. Hier doet hij het solo. Sean Paul met Other Side of Love. Daarvoor wordt hij jacht van tegenwoordig. Met de nieuwe plaat op een nieuw album. Het plaatje De Formule. En daarvoor hoorde je... ...Jerome Romans in de Dolly Rockers. With What About My Love. Zaterdagavond... ...het beste van dance en R&B ...in het eerste uurtje. En straks in het tweede en derde uurtje... ...DJ Mouse met zijn Global House Vibes. Ik heb nog even nieuws over Jessie J. Ze laten plaat verwijderen. Ik hoor je denken... En met een plaat bedoelen we niet een track of een single... maar een metalen plaat in haar been. Nadat ze twee jaar terug haar enkel brak is er een metalen plaat in haar been geplaatst... en wordt het tijd dat dat krenk er gewoon weer uitgaat. Het ding zorgt voor een hoop ongemakken, zegt Jesse. Ze Je vertelt in de mirror... ik neem vrij rond de kerst om die plaat eruit te laten halen. Het schaft tegen, uh, tegen het bot en het doet heel veel pijn. Daarom kan mijn enkel niet goed genezen. Maar uh, Jesse J is wel een bikkel... want ondanks alle fysieke ongemakken werkt ze dus als een bezetende dop... Het spel van de optredens is deze vanaf van speciaal voor haar gepimpte troon. Want ja, lopen gaat dat moeilijk. Maar uh, zit dat kan je natuurlijk gewoon nog uh, een showtje weggeven. En uh, Chris Brown lijkt weer eens uh, iets gedaan te hebben. Waar hij heel goed in is: vrouwen een flinke beuk verkopen. Zijn nieuwste slachtoffer heette uh, naar verluidt uh, Diana Gins. De vrouw van 24, die overigens wel heel snel de uh, entertainment TMZ is te vinden. Na een optreden van Chris stond Diane in dezelfde VIP-ruimte als Chris toen. Die vond het de tijd was om naar huis te gaan. Toen hij langs Diane liep, Givian, gaf hij haar een duw... en waardoor ze op haar knieën viel. En volgens het slachtoffer is nu een zeer ingrijpende operatie noodzakelijk. In het ziekenhuis vertelde de artsen... Met, uh, dat de banden in mijn rechterknie zijn gescheurd. De woordvoerder van Chris Bownes ziet op de hoogte van het ongeval. Chris was na het optreden in een goede bui. Dit verhaal klopt van geen kant. Dus we waarschijnlijk... Heeft er iemand gewoon een klein beetje geld nodig? CFM Zandvoort door met muziek. Stefano Payne en Marcel. Populaire plaats in de lijst. Er staat in heel veel beatboardlijsten op nummer O2. Het is het nummer back. door nu hier op de radio. One number one dance show. N -n -n -n -n night one, Saturday night. On C -S Alweer een nieuwe plaats van Alvaro Smart met Soul Train. En daarvoor is Stefan op 1, Tezamen met Marcel met de populaire plaat Back. Die nog eens een kans maakt om in de danslijsten zeker op nummer 1 te gaan komen. TVM Zandvoort. Iedere zaterdagavond heb ik altijd voor je even de top 10, de, de 10 bovenbeste dansplaten op de dansloop. Nou Deze week op 10. Evil Rock met Push It op 9. Rock and Fitch met Here Comes the Noise. Op 8. Roger Sanchez. tezamen met GTO met Trouble Man op 7 deze week Mark Knight, Your Love. En op 6 My Digital Enemy, samen met Jason Chance met Feel It In The Air. Op 5 The Wamdu Do Project met King of My Castle. En op 4 nieuw binnengekomen Danilo Rossini en Adal met Aria. En op 3 Jerome Robbins versus de Dolly Rockers met What About My Love. Hebben we zojuist op de radio gehoord. En op 2 deze week nieuw binnengekomen in de top 10. Stefan Payne en Marcel, die hoorde je ook zojuist met Back. En deze week op 1. Vorige week stond hij ook op 1. Trade love at street player. Maar ik heb nog een berichtje Bij, bijna vergeten. Ik vertelde jou over, um, over de dochter van uh, Kim Kardashian en Kanye West. Nou, die heet uh, Noordwest. En uh, het schijnt dat de bijnaam is van de meid uh, Noori. En uh, als je het gemist hebt, 15 juni beviel Kim Kardashian voor haar eerste dochter... TVM Zandvoort, dat was het eerste uurtje van de Nightwalk. Zometeen, twee uur lang, de Global Housewives met DJ Mouza. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Ik heb nog een paar stukjes muziek. Why is die dope? Nee, why is die koop, die man. Met 50.000 watts. En ook misschien nog Matt Conn en, en uh, Kelly Rowland. Ik zeg, tot zometeen, na de break. 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000.